We gaan luisteren en kijken natuurlijk naar Angela die het prachtige liedje Toen ik je zag van Anthony Kamerling gaat zingen. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg, ik hield niet van de liefde.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 Naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. En ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht mijn zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten.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 Daarbij. Maar ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet lang verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga.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 het eens gezien. Ah. <klaar> <klaar> <klaar> zo, die is eruit. Nou, dat komt wel. Heel, ben je opgelucht? Nou, binnen hoor. Nou! Nou, ik, ik vond het echt prachtig. Ik weet niet uh, wat jullie. Uh, vond, wat ja, is. zo. Adembenemend. Ik kwam wel even binnen, ja. Ik heb wel een beetje hier en daar wat nootjes gesmeerd, dat weet je. Nou, ik uh, heb er helemaal niks van mee. Hoor. Ga je lekker zitten. Nee? Ik vond het fantastisch. Het heeft ook een enorme lading. nootjes, cashewnootjes. Nootjes, ja. Hoppennootjes. Ik ja. dacht, ik doe wat Het is je een zei, heel emotioneel nummer, ja. ja natuurlijk. Dat was prachtig, prachtig. prachtig. Ik dacht nog, omdat je heel naar boven en toen heel mooi afgebogen naar... Nou, was het ja. gek. Eigenlijk mooier dan het origineel. Nou... dat nee, was nou. het gek. Mooi. Ja, prachtig. Ja, heel ja, mooi.